De verdwenen koning Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini Regie Dick van Putten Tweede deel De ontvoering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 Kom maar op. Dat zou ik ook zeggen. Meerdere aristocraten zijn jullie die er eerlijk patriot het leven zuur trachten te maken. Nou, wie nou maar bedaard, dan ga je vrachtje afleveren. een die kan die kan Kou staan terwijl jullie verwenste edelieden hier zitten te schelgen? We betaar man, wie ben jij eigenlijk? De Sava van Rusland of Koning George van Engeland? Wat kom je hier doen? Ik kom een paard brengen van de speelgoedmaker voor dat verwende jong van Capet. Oh ja, nou, breng me naar boven, tweede verdieping. Mevrouw is er en die pakt het wel aan. Le Legrand, denk de bekers nog eens vol. Waar is de koning? Ligt in zijn bed. Verdoofd. Maak de deur open, zodat ik dat paard naar binnen kan dragen. Ja. Blijft u bij de deur staan en let op, terwijl ik het kind uit het paard haal. Is het ook verdoofd? Ja. Zo. Kijk, mooi, dat is dat kan nou hier en trek het zijn kleren uit. uit. Ja. Dan zal ik dat bij de koning doen. De kleding moet verwisseld worden. Jawel. Ga vlug een beetje. Ons leven is ermee gemoeid. Ja. Hm. Zo. Waar? Nou. Ja. Geef mij die lakens. Dan zullen we de koning inrollen. Opschieten, ik kan niet te lang boven blijven. Goed zo. Nou nog het kind in het bed van de koning.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 En als ik niet tegen vrouw was, liet dat mispunt van een Simon me niet overal zelf eens showen. Ik ken de mannen, schuim zijn ze. Als ik jouw man was, zou ik wel een muilkorst voor je hatelijke mond weten te vinden. Oh ja? Het is mijn werk niet om met jouw smerige vodder te jouwen, begrijp je dat? Ja. Vooruit, luilak. Gooi dat pak in je wagen. Nou, wat hebben jullie te lachen, uitschuikers? En jij, Simon, moet ik alles zelf maar slepen en me laten beledigen door die aap met zijn kar... terwijl jij je zat zit te drinken met die fijne patriotten?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 Nou, mannen, ik zal maar gaan. Ze laat me toch niet met rust. Ik zal jullie de jongen overdragen. Ja goed goed. Jullie willen hem zeker zien. Ja, goed, goed, goed. Natuurlijk, Simon. Anders kunnen wij het register niet tekenen. Hè? Nou, nou, kom dan met mij naar boven. Maar kijk uit dat je niet weer naar beneden valt. Nee. maak toch niet zo labaai, lelijke dronkaard, Dat kind dat slaapt... Simon, er staat nog een stapel bord achter de deur. Neem die meer naar beneden en blaas het licht thuis. Ja, ja, hou je stil, ja, man, hè? Ja, ja. Als het jouw wakker ja. wordt, dan zijn we nog niet klaar. Ja. Ja. Kom mee. Ik hebt wel genoeg geborgen, hè. Ja, ze hebben wel de hoogte. De hè. hoogte. Ja, ja, ja, ja. ja nou. Ga maar naar binnen. Kijk, daar ligt de jongen. Zie je wel? Ja, ja, Jullie hebben hem dus gezien. Ja, natuurlijk ja, goed zo. Nou, ga dan maar weer mee. Hoe jij de borden? Nee. Heb je het licht uitgeblazen, hè? Ja, hier rijden borden. Kom mee, burgers. Jullie moeten het register nog tekenen voor ja, ik wegga. Ja, dat is waar, Burger Ja, jij hebt de sleutel van de kamer van de jongen. Ja, dank je. En nou het register. Hier hiermee de verklaren ondergetekende afgevaardigde bewakers van de commune... ...dus in de avond van de 30ste niveaus van het jaar tweede reine... ...en ondeelbare Franse Republiek van Antoine Simon... ...de bewaking hebben overgenomen over de persoon van Louis, Charles Capet. Wil ja. ja. jullie maar tekenen? Ja. Lekker. Ja, hier zo, hè? Ja. ja. ja. Uh, zo. Ja, was... Uh, was ver? Ja. En jij, Lorine? Ja. Dank jullie wel, hoor. Ja, jouw taak is hier voorbracht, burgers. Ja. Blijf je nog een beker met ons drinken? Of ga je naar je lieve vrouw? Ja, ja, ik ga weg, hè. Het heeft geen zin om langer te blijven. Tot ziens, burgers. En let goed op die jongen. Ja, dat is easy, man. Ja, dat is, easy, man. Ja, dat is easy, man. Zo, ben je daar eindelijk, Luilak, we staan al op je te wachten. Ja, maar vooruit dan maar. Hebben ze het gisteren getekend? Ja. Heb jij de jongen onder in de kruis tussen het linnengoed?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 Opgelet, dan kom maar bij de wacht. Jullie denken maar dat je iedereen als lakei kan gebruiken om je smerige boel te verhuizen. Over geld wordt helemaal niet gesproken. Hou je mond, je vlegel. Als mijn man niet zo'n dronken zwijn was, had hij me kunnen helpen. Maar hij zit liever met zijn mooie vriendjes te zwelligen. Jij bent een helle veeg die der man geen enkel pleziertje gunt. Door jou ben ik mijn mooie baantje kwijtgeraakt. Daar heb ik niks mee te maken. Jullie kunnen me mij voor mijn diensten betalen, anders gooi ik hier alles van elkaar af. Dat moet jij eens durven wagenapparatjes maken, hè? Vriendelijk stel zijn jullie, hè? Ah, yeah, oh, die dieren stelpen erover bij. Laten we niet betalen. De hele kapel. Alle wacht er nog aan toe. Willen jullie me doof hebben? Ben jij het werkelijk, burger Simon? Heb je die kelder leeg gedronken voor je wegging? Hallo, Jacques? Doe de poort open. Dus Jan, er zijn vrouwen die er een behagen in scheppen om een man zo veel mogelijk te vernederen. En er zijn vrouwen die het ongeluk hebben om getrouwd te zijn met een man die niet eens een baantje kan houden. hey hé, hey, hé, hey, niet zo haastig met die kar. Wat heb je daar? Wat ik hier heb? Vuile vodden en rommel. Daar hebben die luilakken me voor in de modder laten wachten. Ja, tot. houd je ja. kalm. Begint de pret weer? Hoe uh, is dat? Hey, hey. Pas op, stommeling, moet je mijn borden kapot gooien? Wacht even, ik met zal! daar je... mens, bedaar! Bedaar, jij zelf met je onhandige knuisten. Wat heb je allemaal boel te zitten, ongelikte beer? Je weet toch dat we verhuizen? We hebben alleen boel op de kar die ons eigen Of denk jij soms dat je dieven voor je hebt, pummel in uniform dat je bent? Ja, ja, ja. Het is mijn plicht. Ach, dienst. Dienst? Dienstklopperij bedoel je? Zo'n groot stevige kerel als jij moest aan de grens staan... om tegen de vijanden van Frankrijk te vechten... in plaats van onschuldige vrouwen te brutaliseren... en van diefstal te beschuldigen. Als ik een man was, Oh, Hoe dan... Simon? Als je die helveeg niet gauw meeneemt, dan komt ze er niet best af. Schiet op. Wie is er een helveeg? Schiet op, zeg ik, eruit. Uw nee, is toch graag? Ja. Het volkje om iets te vinden... Je moet het hem maar niet kwalijk nemen, Sessjans. Ze is een beetje overstuurd door de gebeurtenissen. Ja, dat kan me niet schelen. Ik ben blij dat ik jullie nooit meer terugzie. Ruit! Ja, het is gelukt, burgerlassal. Het is ons gelukt. Niet juichen voor alles achter de rug, Simon. Maar hart klopt, in mijn keel toen die wacht de Cartesian uit u heeft u kranig gedragen, burgeress Simon. We gaan daar de hoek om en dan neem ik afscheid van jullie. Tot morgen, hè? Zoals afgesproken. Tot morgen. Ja. Bij mij thuis. Nou vlucht de jongen eruit. Ja. Ja. Zo. Voorzichtig. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb hem. Mooi. Ga verder met de kar, Simon. Ja. ja. Vooruit, vooruit. Burgeress Simon, mijn hartelijke dank. Gaat u maar in, burger. Rudy, de chef Ja. Goedenavond, Jean. Ik ben het, Florence. Eindelijk. Kom binnen. Is het gelukt? Ja. De hemel, zij dank. Kom mee, Florence. Dit zijn twee heren die van alles op de hoogte zijn. De heren, Florence de la Salle. Monsieur de la Salle. Hij brengt ons de koning hier. Vooruit, Florence. Toon hem ons. Ja, een ogenblik.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 Ben je alleen? Mijn vrouw is naar de markt. Oh, en die jongen? jongen? Welke jongen? Ik heb geen jongen. Ja, niet van jezelf, maar die jongen van Capère, de Temple. Waar heb je hem verstopt? Die jongen van Capé? Waar is die verstopt, hè? Ik? Eh? <laughs> ja, maar voor de gek burgers, mee. Maak geen grapjes met me, Antoine. Ja, jij maakt grapjes, geloof ik. Dat kun niet meenen. Ik meen het zo dat ik je lelijke kop van je schouders zal slaan... als er niet gauw een beetje hersens in komen. Jij wilt toch zeker niet dat ik je aanklage, hè? hè? Waarvan? Oh, dat is even Ik ben net in het tampelen geweest. De jongen die daar nu gevangen zit, is Capet niet. Hij is omgeruwd. Omgeruid? Omgeruid? omgeruid? <laughs> Wat vertel je me nou? Dat vertel ik je. Dus speel maar geen komedie meer. Waar is het kind? Nou, maar daar was mijn dikke. Weet het pa wel, want als je hem niet dadelijk geeft... werk ik je sperige kop binnen 24 uur in de mand... Als je in de Tampelen bent geweest, dan zou je het register wel gezien hebben met de handtekeningen van de afgevaardigden. En vervolgens hebben ze wacht ons doorgelaten. Die zou je wel vertellen dat we geen kind bij ons hadden. Als de jongen omgeruild is, hebben de vier afgevaardigden dat gedaan. <lacht> nou zie je hoe dwaas het, het is om een goede opa's weg te sturen. Of staat er een gemene truc van jou achter? De rommels, ik heb... Die afgevaardigden we gisteravond zijn uitgekozen door jou... Wat een gemeene streek. En nou wil je mij ervoor laten opdraaien, hè? Wil je mij aanklagen? Dan klaar je jezelf aan. Dan rolt je eigen lelijke kop in het zaagsel. Echt.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 Goeiedag dag, burgerprocureur-generaal. Voor jou wordt het geen goede dag, schurk. Nou, zo is het gegaan, Florence. En daarna ben ik zo gauw mogelijk naar jou toegekomen. Maar er moet een misverstand in het spel zijn. Dat kan niet anders. Als ik jou was, ging ik eerst in de kijken. Ja, daar ben ik toch geweest. Vanmorgen ben ik daar allereerst naartoe gegaan. En? Nou, ik heb het register gezien met de handtekeningen.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 Mijn huis schrik of ik reig je aan mijn degen. Ja, wacht maar, ik, ik breng jou op de guillotine. Als jij mij lastigvalt, zal ik eens ergens gaan vertellen wat jij hebt uitgehaald. Het bewijs van de ruil zit in de temple. En daar nemen ze je hoofd voor, burger Simon. Maar je zult me niet lastigvallen, denk ik. Oh,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 Antoine Simon wordt veroordeeld tot de dood door de guillotine... ...wegens samenzwering tegen de staat. De verrader Maximilien Robespierre wordt beschuldigd... ...van samenzwering tegen de Ene en Ondeelbare Franse Republiek. Hij zal op het schavot ter dood worden gebracht.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 Wees daarvan overtuigd, Jean. Ik zal de jongen geen seconde uit het oog verliezen... ...voor we veilig en wel in berlijn zijn. En daarna heb ik u de majesteit in de lakens gewikkeld en zo naar buiten gesmokkeld. Nadat we de wacht gepasseerd waren, heb ik u uit de kar genomen... en haar baron de wacht gebracht. En zo bent u bij de bankier op die val gekomen. U bent heel dapper geweest en ik ben u erg dankbaar, monsieur de Lassand. Monsieur Usson. Uw majesteit mag mij vergeven, maar we moeten voorzichtig zijn. Het is beter als u ons Husson en Hagenbeck blijft noemen. Natuurlijk, monsieur Hagenbeck. Neemt u me niet kwalijk.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 Wij zouden graag de burger Petit Val willen spreken. Het spijt me, maar burger Petit is aan het werk en wenst niet gestoord te worden. Zeg hem dat dan demarre van de Sûreté Publique hem op last van Fouché wenst te spreken. Ik zal het hem zeggen. Een ogenblik. Ja? Neemt u mij niet kwalijk, monsieur, maar hier zijn de paar heren van de Sûreté Publique...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 Baron van Enze, Kommer Klein. Louis-Charles, Nina Bergsma. Desmarais, Sacco van der Maade. Frochard, Jos van Turenhout en Ptival van Heskes. De regie had Dick van Putten.